9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Philips heeft vanmorgen een winstwaarschuwing de deur uit gedaan. Het elektronica-concern meldt dat het vierde kwartaal enigszins teleurstellend is verlopen. In de divisie Gezondheidsapparatuur en in de lichtdivisie heeft Philips last van de verzwakte Europese economie. En daardoor is de vraag gedaald.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 ANWB Verkeersinformatie. In het noorden en oosten van het land komen nog misbanken voor. Dan staat er nog ruim 100 kilometer file in ons land. Opmerkelijke file staan er op de N2, de Randweg Eindhoven... tussen het Batendorp en Veldhoven-Zuid. Daar staat 8 kilometer file. Op de A9, Alkmaar richting Amstelveen... is de file nog altijd lang tussen Beverwijk en het Knoopend Raasdorp. 10 kilometer. En een aanrijding op de A12, Utrecht richting Den Haag... zorgt voor een file tussen Zoetermeer en het Prins Klausplein van 8 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. De A13, Rotterdam richting Den Haag... er staat tussen Delft en het Kroopert-Ypenburg, 4 kilometer file. En tenslotte de A16, Breda, richting Rotterdam... na een aanrijding tussen Zwijndrecht en het Kroopert-Rittenkerk... nog een file van 6 kilometer. Mag ik u eens vragen...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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. De strijd tussen Epke Zonderland en Jeffrey Wammers... om dat ene Olympische ticket. Die strijd die barst zo los in Londen. U hoort Jeffrey Wammers verteld over zijn verwachtingen. Maar eerst het katverbod. Het kabinet wil dat dat er komt. Door het kouwen op het katblaadje neemt de honger en vermoeidheid af. Uit onderzoek van het Instituut blijkt dat kat bij zo'n 10% van de gebruikers tot problemen leidt. Kat wordt vooral gebruikt door Somaliërs. De druk op een verbod op kat komt mede uit Europa. U hoort daarover minister Leers, die is betrokken bij opstellen van het wetvoorstel. Nou ja, je kunt zeggen, we, we luisteren ook natuurlijk naar Europa, we kijken ook naar uh, zeg maar de Europese uh, samenwerking. Maar bij ons heeft met name uh, de uitkomsten van het onderzoek uh, van Trimbos, uh, door Trimbos, uh, heeft aangegeven dat het uh, toch uh, ook in sterke mate uh, ontwrichtend uh, is bij de Somalische gemeenschap zelf. Uh, 10% wat ik u net zei van de Somalische mannen uh, ondervindt ernstige problemen, uh, er ontstaat een lethargische houding, men neemt geen Verantwoordelijkheid meer. Men is niet meer geïnteresseerd in uh, samenwerking met uh, de overheid. of vooral ook in de, in de gezinnen. Kortom, uh, we willen dat niet accepteren. Er moet zo zijn lever. De druk op een verbod op kat komt mede uit Europa. Dat heeft ermee te maken dat Nederland zo'n beetje distributieland is. Uithoorn speelt daar een belangrijke rol in. De burgemeester van Uithoorn. Uh, Oudshoorn van Uithoorn. Een gemeente waar de kathandel een groot probleem is. is dan ook blij met dat toekomstig verbod. Wij hebben heel veel overlast. ...van de kathandel. En het is dus prettig dat het verboden wordt... ...want op dit moment kunnen wij eh, niet handhaven... ...omdat het eh, een legale stof is, dus verhandeld mag worden. Kat dus. Het komt voor een groot deel uit Kenia. En correspondent Koert Lindijer is in de Keniaanse hoofdstad, de Nairobi. Koert, eh, ja, over eh, kat, de productie van kat... ...is dat een grote bron van inkomsten voor Kenia? Kenia verdient er ieder jaar tenminste 150 miljoen dollar aan aan de export van wat hier Mera heet, wat uh, kat wordt genoemd in, uh, in Nederland. En Ethiopië stimuleert zelfs officieel de productie uh, van kat en een paar jaar geleden uh, exporteerde Ethiopië ter waarde van 110 miljoen dollar... Naar buurlanden, dat is dan voornamelijk uh, Somalië en Jemen. En in Jemen en Somalië is kat het is een volksdruk. Die landen die zouden niet meer zonder kunnen, denk nee, ik. Het is allemaal legaal wat daar gebeurt. In Kenia is het legaal. In Kenia is marihuana overigens niet uh, legaal. Buurland Tanzania is uh, kat weer verboden. Maar wat ik je zegt, in landen als uh, Somalië, Djibouti, daar komt om een uur of drie s middags komt het leven tot stilstand, omdat dan het vliegtuig. Uh, met Kat arriveert. en In Djibouti bijvoorbeeld staan de, de zwarte Mercedes'en. Dat zijn de ministers. Die staan langs de kant uh, van de landingsbaan. En grote vrachtauto's. Om, dat, uh, om, om de druk op te halen. En dan om een uur of vier, vijf. Dan keert de rust weer terug in deze landen en zit iedereen rustig te kauwen en, uh, en te babbelen. Nou hoorden wij uh, onze minister Leers vertellen over de problemen in Nederland... met name onder Somaliërs, problemen die uh, ze ondervinden door het gebruik van kat. Uh, ja, ze doen niet veel meer, is wat Leers eigenlijk zegt. Het uh, leidt ook verder tot gezondheidsproblemen. Uh, wordt dat niet zo ervaren bijvoorbeeld in Somalië? Die discussie wordt al meer dan 100 jaar gevoerd in, uh, in deze regio, destijds door de Britse kolonialen en nu door de onafhankelijke overheden. Dat was in de jaren 80, herinner ik me, hier in het Keniaanse parlement, en dat was toen een, een parlement in een eenpartijstad dat eigenlijk nauwelijks zijn bek opentrok, was opeens een heel levendig debat uh, waarbij een deel van uh, de volksvertegenwoordiging zei, dit is heel slecht voor je libido. Uh, hier De, de vrouwen uh, die zijn uiterst ontevreden over hun Mannen, want ze doen hun werk s'nachts niet meer en daarom moet het spul verboden worden. Daarentegen was het andere deel van het parlement sprong echt van enthousiasme op en zei nee, precies het tegenovergestelde is het geval, je libido neemt onzaggelijk toe en je bent in het seksspel juist heel, heel actief. Nou, dat wijst erop dat eigenlijk de gevolgen, bijvoorbeeld op het seksuele gedrag uh, van mannen, uh, dat iedereen daar een andere mening over heeft. Goed, stel het wordt in Nederland verboden, het kabinet wil dat dus, hè, maar het moet natuurlijk nog wel door de kamer. Um, uh, komt het dan ook niet meer naar ons aan toe, denk je? Nou ja, dat geldt voor alle drugs uh, natuurlijk. Kijk, het probleem met, uh, met Kat is dat het eigenlijk binnen 24 uur moet worden uh, geconsumeerd. Dat het vrij groot is. Het is, het is niet een compacte drug zoals als marijuana. En daardoor valt waarschijnlijk de export gemakkelijker uh, te controleren dan andere substanties, uh, verdovende substanties. Maar ik denk dat de praktijk leert dat drugs toch altijd wel hun weg uh, vinden als er een markt voor is. Lenda hier over Kat. Hij berichtte vanuit de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Het is tien minuten over negen uur. luisteren naar het NOS Radio 1 journaal. Door naar Philips. Het bedrijf heeft namelijk een winstwaarschuwing gedaan. Het elektronica concern meldt dat het vierde kwartaal... enigszins teleurstellend is verlopen. Economie-redacteur André Meijnenma. André, enigszins teleurstellend. Wat houdt dat concreet in voor Philips? Nou, Philips meldt dat in het vierde kwartaal de divisie healthcare, dat zijn de gezondheidsapparatuur die ze maken... in de Verenigde Staten, ook in Europa... en ook in de... Lichte visie, alles wat ze met lampjes uh, doen en maken... dat ze daar behoorlijk de gevolgen ondervinden van de verzwakte Europese economie... en daardoor ook minder vraag, zowel naar gezondheidsapparatuur als in de lichtdivisie... waar de prijzen ook onder druk staan door concurrentie en dergelijke meer. Dus uh, men, men merkt, de, de, de, de schuldenkiezers in Europa die heeft zijn weerslag gekregen op de reële economie... en daardoor uh, merken bedrijven al heel goed dat er gewoon minder vraag is consumenten... Uh, collega-bedrijven, investeerders, gewoon de hand op de knip houden. En dat merken ze dus ook in de inkomsten van het bedrijf. Het bedrijfsresultaat zal naar verwachting uitkomen... op zo'n 500 miljoen euro, een half miljard in het vierde kwartaal. En dat was een jaar daarvoor, in 2010... nog een resultaat van, bijna, eh, van ruim 900 miljoen euro. Dus daar is het bijna een halvering van de inkomsten. Ja, maar Philips, eh, André Melk merkt het dus nu ook... bij eh, de productie van de gezondheidsapparatuur. Dat was toch lange tijd onaantastbaar. Is dit ernstig? Nou ja, in ieder geval... Merkt, ja, in, in zoverre, in, in de Verenigde Staten blijft die vraag... Wel enigszins overeind. Dus ook het verschil natuurlijk tussen Europa, Verenigde Staten en uh, Azië. Je hebt eigenlijk drie regio's in de wereld gekregen. Op dit moment waarbij Europa het zwakst is. En dat merken ze bij de healthcare divisie. Bij de gezondheidsapparatuur. Dat daar dus de vraag behoorlijk is teruggelopen. Want dit gaat om die gezondheidsapparatuur. In de Verenigde Staten is de vraag nog overeind gebleven. Dus daar zijn de resultaten ook een stuk beter. Ook in Azië is de vraag nog overeind gebleven. Dus uh, die verschillende regio's. Maar met name dan de, de zwakheid in Europa. Die raakt Philips dus nu behoorlijk ook in die uh, in de, de lichte visie. Lichtpuntjes wel, zeggen ze nu, dat in de consumentenelektronica, de divisie lifestyle, alles wat te maken heeft met van scheerapparaten tot en met haardrogers en ga zo maar door, dat daar de vraag enigszins lijkt aan te trekken ten opzichte van uh, eind 2010. Dus daar zie je, zien ze lichte verbetering. Dat is een, op zich een gunstig teken, maar uh, te weinig zeg maar, om die winst overeind te houden. Uh, boven de streep. Dus dat is een beetje een probleem. Ja, en hoe reageren beleggers? Vinden die dat dan overtuigend? Dat er toch ergens nog licht aan het eind van de tunnel is? Nou, daar kijken ze niet naar. Ze kijken dan meestal natuurlijk naar, naar het donkere. En daar zien, dan zijn de beleggers behoorlijk van geschrokken van deze winstwaarschuwing. De koers van het aandeel Philips staat op dit moment bijna 6% lager op 14,75 euro... op een beurs die licht positief is. Oké, okay. André Meijner, maar dankjewel. 13 minuten over negen uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Londen begint zo dadelijk het Olympisch kwalificatietoernooi voor het turnen. Met de Nederlandse mannen strijden twee kanshebbers om één Olympisch ticket. Epke Zonderland en Jeffrey Wammers. Maar de turnbond heeft al bepaald dat als beide turners voldoen aan de internationale eisen... dat dan de medaillekandidaat naar de Spelen mag. En dat is duidelijk Epke Zonderland. En dus begint Wammers aan een meerkampwedstrijd in de wetenschap... dat hij moet hopen op een wonder...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 En uh, ja, ik denk dat ik daarna weer verder ga kijken. Want je traint natuurlijk met een doel normaal gesproken. Hè? Bij een toernooi. Je traint voor een finale opsprong op een WK. Of uh, voor een zo hoog mogelijke klassering in de meerkamp. Maar dit is toch een wat ander toernooi. Hè? Ja, het is wel moeilijk bepalen van waar ga je nou hiervoor. Maar ik wil gewoon in ieder geval een goede oranje score neerzetten. In ieder geval uh, gewoon laten zien wat ik kan. En geen uh, grote fouten maken. En dan ben ik uh, wat dat betreft in ieder geval met mezelf tevreden. Ja. Epke begon aan dat traject met het idee, ik heb een enorme uitdaging te klaren. Uh, maar bij jou, zeker toen die procedure bekend werd, was het denk ik een beetje andersom. Hè? Je zag het denk ik toch een beetje wegzakken. Nou ja, ja voor het WK had je natuurlijk wel het idee van nou ja, als, uh, als Epke een medaille haalt... dan uh, worden mijn kansen ook weer veel groter. Dus dat, was, dat is natuurlijk wel eventjes uh, moeilijk geweest, van hoe ga je daarmee om. Maar ik denk niet dat ik me anders heb voorbereid dan dat ik uh, anders zou doen. De procedure, uh, ja, bij Epke kan je zeggen, die is hem uh, misschien wel een beetje op het lijf geschreven. Hoe zie jij die procedure op dit moment? Ja, weet ik niet goed. Ik denk dat ik eerst gewoon uh, hier goed moet presteren. En daarna weer verder moet gaan kijken naar de, naar de randvoorwaarden. Ja. Laat ik het zo zeggen, zie jij voor jezelf nog altijd kansen om toch op de spelen te komen? Ja, er is zeker nog wel een kans. Ik, bedoel, ik heb ook gewoon laten zien dat ik, uh, dat ik finales kan halen, de afgelopen WK's. Op het WK in uh, Tokio had ik uh, twee nominaties, op, uh, op rek en op uh, sprong. Dus ja, kansloos uh, schat ik mezelf niet. Nee? Uh, ook niet binnen die procedure zoals die nu geldt? Nee, op zich niet, want het laat ook wel ruimte voor... Uh, voor ja, dat je kan laten zien hoe goed je nu bent... en uh, hoe vaak je, zeg maar, zo dicht mogelijk bij die score haalt... waar je de nominatie mee hebt behaald. Dus uh, ja, dat laat zeker wel kansen voor mij. Ja. Aan de andere kant is er ook in die procedure aangegeven dat het ook gaat om de resultaten uit het verleden. Iets waar jij het eigenlijk niet, uh, niet zo mee eens was. Ja, dat spreekt dan weer een beetje in je nadeel, zou je zeggen? Ja, inderdaad. Ja, dan weet je natuurlijk wel uh, wie de meerdere medailles heeft gehaald. Maar wat ik net al zei, ik heb ook op meerdere WK's en EK's uh, toch iedere keer in die finale ge gestaan. Dus ja, waar kijk je dan naar? Echt naar. De plek of naar de, naar de finales? We spraken elkaar in Stuttgart. Toen had je erover dat je advies bij een sportjurist ging inwinnen. Ben je wat wijzer geworden inmiddels? Ja, er zijn wel wat dingen gewoon wat duidelijker geworden. Het is niet dat ik hele strijd aan gaaf, wat dan ook. Maar ik wou het gewoon duidelijk hebben voor mezelf. Omdat ik daar uh, ja, me verder nooit mee bezig hou. Ook niet voor gestudeerd heb, wat ik toen ook aangaf. Mm -hmm. Dus ik vond het wel fijn dat er gewoon een professional naar uh, om een professional daarna laten kijken. Maar heeft het jouw situatie ook veranderd? Uh, nee, verder niet. Ik doe uh, trainen sowieso met het doel om hier gewoon uh, zo goed mogelijk te turnen. Dat is verder niet veranderd. En dat moet ook niet veranderen, want uh, ja, dat, dat telt allemaal mee. Ja. Her en der werd wel de suggestie gewekt van ja, mocht het nou niet lukken en mocht Epke dat ticket krijgen... dan zou wellicht een gang naar de rechtszaal een optie zijn. Maar denk je daar op dit moment bij na? Nee, ik denk er niet over na. Ik wil eerst gewoon uh, dit toernooi goed afsluiten en dan weer verder kijken. Ja, Frie Wammes en Edwin zijn onze verslaggever, sprak met hem. Het kwalificatietoernooi begint vanochtend om half tachtig. Ja, en ieder hoopte dat alles anders zou worden in Haiti na de aardbeving. Dat bleek ijdele hoop, meldt Oxfam Novib vandaag. Straks de ervaringen van onze eigen Hans-Jaap Melissen, zo bij ons in de studio. Eerst naar Arnoud Boekhuis voor de verkeersinformatie. Uit het noorden van het land krijgen we nog meldingen van plaatselijk dichte mist door misbanken de rest is Nederland schoon, maar wat betreft files... we hebben nog 60 kilometer staan, de meest opmerkelijke op de A9... ook maar richting Amstelveen, voor de knoop het Raasdorp, 9 kilometer. Op de Ringweg Amsterdam de A10 tussen de Schellingwouderbrug en Duivendrecht 4... en op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp 5 en A13... Rotterdam-Den Haag tussen Delft en de Krookdiepenburg ook 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Waar gaan wij naartoe op vakantie? In ieder geval een minder ver, een minder lang en ook minder luxe, minder duur. Blijkt uit onderzoek. Hoorde u eerder over vanochtend. En met dat bericht gaat de vakantiebeurs van start in Utrecht. Vandaag nog voor de branche, morgen voor publiek open. En verslaggever Karin Albert is daar al. Karin en de hele beurs in minuur. Ja, dat uh, zou je denken, maar dat is natuurlijk ook weer niet zo. Op de achtergrond hoor je een gezellig beentje. Latijns-Amerikaanse muziek. Ik ben naar de stentse gegaan. De hal waar de verre bestemmingen aan de man gebracht gaan worden. Ik noem Ghana, Rwanda, uh, Jordanië, Bolivia. En hier boven mij Madagaskar. Ja, Monique van der Heijden. Van Mora Travel, u probeert Madagaskar aan de man te brengen. Dat lijkt me nou niet makkelijk op een dag dat bekend wordt dat Nederlanders minder ver en minder luxe willen. Toch stappen wij er zeer positief in en hebben wij zeer goede hoop op wat er in deze beurs allemaal op ons afkomt. Waar ja, baseert u dat dan op? Wij baseren dat erop omdat Madagaskar is een bestemming die sowieso altijd natuurlijk al relatief duur is geweest. En toch blijft het een droombestemming van mensen die veel gereisd hebben en die wat anders zoeken. En Madagaskar is natuurlijk een mini-continent op zich en is uniek. En mensen hebben daar überhaupt dan vaak al voor gespaard. Dus ik denk dat mensen die dat willen, die zijn sowieso al een paar jaar misschien aan het sparen. En die komen dan toch naar hun droombestemming toe. En naar die unieke bestemming, eigenlijk een verre bestemming, uniek, die ze dan toch nog uh, willen bezoeken. Ja, ik hoor het aan. Uw enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen. Maar gaat u nou nog speciale acties doen om mensen over de drempel te, uh, te trekken, of wat dan ook? Of, of misschien zelfs al kortingen geven? Kortingen wordt heel erg lastig op dit soort verre bestemmingen. Maar zeker als mensen naar ons toe komen en bijvoorbeeld foto's zien van Madagaskar, überhaupt zien wat dit land te bieden heeft. ...dan denk ik dat we toch goede kans maken dat mensen naar Madagaskar blijven gaan. Nou, ze gaan in nou voor optimistisch de beursdagen in. En dat geldt volgens mij ook voor Willem Reinders. Hij is van CBI, van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En u probeert, uh, u geeft cursussen aan ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld een land als Rwanda... ...hoe zij in Nederland voet aan de grond moeten krijgen bij het toerisme. He, vond ik het dan dat, goed samen? Ja, dat vond ik heel mooi samen. Maar dat uh, lijkt me een hele klus, zeker in deze economisch slechte tijden. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. He, maar het is, vooral, het is niet alleen toerisme wat we doen, We doen een hele hoop. En wij maken dus voor producenten uit ontwikkelingslanden maken wij het gemakkelijker om de Europese markt binnen te komen. En toerisme is daar een heel dankbaar product voor. Want wat u ook zegt, het is voor de meeste landen heel moeilijk om in te schatten wat is de situatie in Nederland, wat wil de Nederlandse toerist. En daar kunnen wij dus met onze trainingsprogramma's en onze adviseurs, kunnen we de verschillende landen helpen. Hoe kun je zo goed mogelijk je product afstemmen op de wensen van de Nederlandse vakantie. En nu staan we in het hoekje van de beurs uh, waar u nu ook een ontbijtje organiseert voor al die uh, tour operators. Zie ik daar een land als Rwanda, zie ik daar een land als Bolivia. Ja, hoe, hoe krijgt u dan toch uh, die mensen zo enthousiast dat ze hier in Nederland toeristen willen werven, terwijl vervolgens uh, dezelfde dag bekend wordt dat Nederlanders minder ver en minder luxe willen? Uh, ja, toerisme is natuurlijk toch een sector van de lange adem. Uh, wat je nu hier dit jaar doet, uh, dat heeft pas een effect volgend jaar en het jaar erop. Dus ja, dus wat eigenlijk maakt het heeft, niet zo gek veel uit. Het maakt niet uit. Het zijn wat dipjes, maar in principe gaat de lijn toch steeds verder, uh, steeds verder op. En het punt is natuurlijk zo: ja, uh, het is natuurlijk in een aantal landen dat het wat moeilijk is hè, in de genererende markt. En deze landen ja, willen toch ook, ze zijn toch ook voor een groot deel van hun inkomsten, zijn ze vaak afhankelijk van toerisme. En willen zien ja, hoe kunnen zij toch in deze situatie hun product zo goed mogelijk afstemmen. Op en, de en wat is dan uw tip? Opmaken. Toch aan de prijs uh, proberen die zo laag mogelijk te houden? Moet je nu vooral op die prijs gaan zitten? De prijs is belangrijk, maar aan de andere kant uh, je kunt dan beter iets meer betalen voor een product wat gewoon echt interessant is, echt goed is. En dat je dan met veel plezier op vakantie gaat en met mooie herinneringen en leuke ervaringen terugkomt. Als dat je overal op gaat beknibbelen en dan zegt ja, het is toch iets, we gaan er toch maar weer naar de bestemming waar we vorig jaar geweest zijn, of we blijven in... Ik hoor het al, u gaat volgens mij ook die toeristen die hier straks langs de steentjes komen proberen te overtuigen om eens even iets anders te proberen dan Frankrijk. Nou, of het nou meteen Rwanda moet worden, dat weet ik niet, maar... Uh... We gaan eens kijken hoe enthousiast de mensen zo worden van uw verhaal. Dank u wel. Dank nou, voor belangstelling. Karin Albers op de vakantiebeurs in Utrecht. Morgen pas open trouwens voor het publiek. U hoort later vandaag meer van haar. En we gaan toch minder ver en minder lang en wat minder luxe op vakantie. 8 minuten voor half 10 is het, u naar het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat niet goed met de wederopbouw van Haiti, u heeft dat vanochtend kunnen horen. Twee jaar na de aardbeving is er nog maar weinig van terechtgekomen. Meer dan een half miljoen mensen leven bijvoorbeeld nog steeds in tenten en onder dekzeil. En van het puin is nog maar de helft opgeruimd. Dat schrijft hulporganisatie Oxfam Novib in een rapport. Bij ons in de studio Hans-Jaap Melissen um, is net terug van een bezoek aan Haiti... Hansja, komt het beeld um, dat het rapport schetst nou overeen met wat jij daar hebt gezien? Ja, denk ik wel. Um, en zeker als je nog even terug gaat denken aan een paar maanden na de aardbeving. Toen er een mooi masterplan werd gemaakt. en uh, Op een donorconferentie werd het gepresenteerd in New York, waar heel veel miljarden werden toegezegd aan Haiti. Daar werd in Haiti geschetst dat uiteindelijk ook... we, hebben, we hoorden net het item van de vakanties... Uh, waar ook toeristen naartoe zouden moeten gaan. Ja. Uh, nou, kom je in Haiti, dan staan de campings inderdaad wel vol... maar niet met toeristen, maar dus inderdaad nog met 500.000 uh, daklozen. Of althans, die hebben een dak. Uh, vaak krotten die als tent zijn begonnen, hebben ze later hout omgebouwd... En, dat zijn niet allemaal echte daklozen. Er zijn ook een paar mensen bij die daar uh, gratis wonen. Die je zo niet hoeft te huren. Maar er zijn dus uh, er zijn vele, vele, vele die er nog in hele slechte omstandigheden zitten. En dat is natuurlijk twee jaar na de aardbeving. Sommige mensen zeggen, ja, het is, het is nog maar twee jaar na de aardbeving. Want dat was een grote ramp. Aan de andere kant denk ik, ja, er is wel echt heel veel geld toegezegd aan Haiti. En dat geld is natuurlijk niet altijd gekomen. Mensen beloven vaak veel. Dus dat, vind ik dat het gaf mij wel een pijnlijk gevoel toen ik daar arriveerde. Ja, toch hebben we net ook met de hoogleraar ontwikkelingsvraagstukken Paul Hoebing gesproken. Die zegt, ja ontwikkelen, dat zie je overal ter wereld. Het gaat gewoon heel erg langzaam, die weer opbouw. Of is jouw gevoel dat het in Haiti echt sneller had gekund? Nou kijk, als je zegt dat het overal ook langzaam gaat in de wereld... dan is het nog steeds een soort constatering alsof dat... Zo moet gaan. Ik denk dat er in de hulpverleningswereld ook heel veel mis is. En als je naar Haiti kijkt, er, gaat, er komen zoveel organisaties die ook zo erg langs elkaar heen werken, vaak ook hun eigen doelstellingen hebben. Die niet zozeer passen bij wat de regering daar wil. Dat proberen ze soms wel af te stemmen, maar ja. He, het is vaak van wij willen dit geven, maar wat, de vraag is natuurlijk wat, wat is er nodig? Ja. Dus, dus ja, als je goed samenwerkt, als het vlekkelozer en makkelijker gaat, dan kan het sneller? Dan zou het sneller kunnen, Haiti heeft nog het probleem gehad dat er uh, geen regering was lang, of in ieder geval presidentsverkiezingen kwamen er aan, de, uh, dan was hij hele land daarmee bezig, wilden dus ze met geen moeilijke beslissingen nemen. Um, en. Ja, zijn er zijn gewoon veel interne politieke strubbelingen... waardoor ook weer een bepaalde instantie... die dat, dat geld of projecten moest beoordelen... ook weer tijdelijk niet echt uh, werkt. Uh, daar was dat Bill Clinton, uh, was daar medevoorzitter van. Uh, wat, dat was een, bedoeld om, om donoren vertrouwen te geven. Want het is natuurlijk een verschrikkelijk corrupt land. dat is, uh, is ongelooflijk bijna. Um, en, en ja, dan zie je toch dat... Ja, ja, ja er, is, er zijn voordringen. Ik, ik vond dat er juist meer puin geruimd was dan ik, dan ik had gedacht. Mm. Uh, er ligt nog heel veel, maar ik dacht... Ja, tja, nou die, maar dat is wel ja, interessant is, wat jij nu zegt. Want het ligt het. misschien wel ook aan jouw verwachtingen. Waarom dachten we eigenlijk dat het met Haiti beter zou gaan... Um, na de aardbeving dan voor de aardbeving? Want laten we reëel zijn, voor de aardbeving ging het ronduit. Slecht met het land. Ja, de armoede was dat is een goed punt. Dat is ook echt een heel moeilijk land om... Uh, om weer terug te gaan naar het oude niveau alleen al. Alleen, kijk, wat ik net ook al zei... Dat, dat, is het land natuurlijk heel veel beloofd. En op die donorconferentie, ja, als je dat masterplan voor de, voor de stad ziet... en ik ken die stad vrij goed, zeker de downtown gedeeld. En dat moet um, ja, een soort prachtig uh, Port-au-Prince verrijzen. Nee. Ik kan niet zeggen dat het op Dubai lijkt, maar uh, nou, er zijn grootse plannen. En er zijn wel projecten in gang gezet, industrie park in het noorden van het land, wat ze ook willen proberen, is, is die enorme overbevolking van Porto au die moet eruit. Hè? De, de, het is een stadsjungle men bouwt daar op, naast elkaar, over elkaar heen. En alleen dat, dat lukt nog niet. Mensen blijven naar die stad trekken, want het is grote armoede, ontzettend uh, werkeloosheid, 70 procent zeggen ze, nou ik denk dat het meer is. Um, en dat land is zo moeilijk om, uh, om iets te beginnen, dat dit soort zaken ja, blijkbaar zo langzaam zullen gaan. Wat zeggen ze er in Haiti zelf van? Zijn ze boos? En de Haitianen boos? Nou ja, ik, ik vind eigenlijk dat ze vaak heel erg gelaten zijn. Uh, Haitianen hebben ook nog eens de neiging de hand op te houden voor, voor hulp. Um, en dus dat, dat zie je gebeuren. Aan de andere kant is ook weer nieuwe hoop, die nieuwe president. Juist ja. omdat het geen politicus is, zeggen ze dan. Het is een zanger, een zang en dans is erg belangrijk in Haiti. Daar uh, hebben ze nu weer hoop op. Maar wat ik vaak in Haiti heb gezien in de afgelopen jaren dat ik daar kom is dat er dan weer een president juichend wordt binnengehaald... maar die wordt ook met pek en veren zo weer na uh, een tijdje eruit gestuurd... Ja. of eruit gehaald, uh, als dan de resultaten uitblijven. Hans-Jaap Melissen was in Haiti en keek daar hoe het staat met de wederopbouw. En de berichten zijn niet positief. Hans-Jaap, dank voor je komst. Het is bijna half tien voor het eind van de uitzending. Nog eventjes sprekend over uh, het containerschip Rena dat gebroken is. Dat al maanden voor de kust van Nieuw-Zeeland ligt. Dat is namelijk aan het zinken. De kans op een uh, grote milieuramp is nog altijd levensgroot. Correspondent Robert Portier. Robert, wat kan jij zien? Hoe, hoe snel zinkt dat schip? Nou ja, dat schip is voor het grootste gedeelte eigenlijk al gezonken. Het gaat in ieder geval om het achterste gedeelte van het schip. Uh, dat is afgebroken afgelopen week. lag nog steeds op het drift. Maar bewoog al heen en weer op de getijden en op de golven. Dus ja, het was een kwestie van tijd voordat het zou gaan zinken. Inmiddels is alleen nog maar een klein topje van dat uh, achterste gedeelte te zien. Uh, en het is uh, ongeveer 30 tot 50 meter diep daar... Uh... Vlak naast dat rif. Dus het is een kwestie van tijd voordat ook dat laatste topje onder water gaat. En dan is uh, in ieder geval dat achterste gedeelte onder water samen met 400 containers. En die moeten allemaal nog geborgen gaan worden. Ja, en je vertelde gisteren al over brandstoftanks die nog vol zitten met olie. Komt dat er inmiddels ook uit? Nee, er is wel degelijk uh, olie vrijgekomen. Maar, zegt de minister van uh, Milieuzaken, dat is maar een fractie van, uh, van wat wij uh, hadden verwacht. Uh, dus het lijkt allemaal goed te gaan. Desondanks staan alle uh, hulptroepen natuurlijk weer paraat en alle schoonmaakteams ook. De olie die eruit is gekomen, nou, die zal vandaag en morgen aanspoelen op de stranden. Nou, dan wordt dat natuurlijk zo snel mogelijk uh, uh, allemaal schoongemaakt. Maar wat er gebeurt met die 50 ton die er waarschijnlijk nog in het schip zit... Ja, dat is voor iedereen op dit moment even afwachten. Uh, men hoopt natuurlijk dat het allemaal binnen dat schip blijft zitten. En het is niet zo dat ze dat schip dat nu aan het zinken is gaan gebruiken... als een soort kunstmatig rif, want dat wordt wel eens gedaan. Dat is nu niet het geval? Klopt, er werd heel specifiek naar gevraagd, maar dat mag niet. Want volgens de Nieuw-Zeelandse wet moet dat schip worden uh, opgeruimd. Dus voor de duikers, die moeten onder water het schip in stukken snijden en vervolgens moet alles aan land worden gebracht... en vervolgens worden afgevoerd. Zo, dat is een enorme operatie. Robert Portier, hou ons op de hoogte. Dankjewel. Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. De KRO gaat verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Wat ga je doen? Korten op de pensioenen is nergens ja? voor nodig, oh. zegt de PVV. De Nederlandse bank liet eerder weten dat van de 450 pensioenfondsen... er mogelijk 125 moeten korten. Allemaal onzin, zegt de partij van Geert Wilders. En zometeen ga ik met een van zijn mensen praten. Over de PVV gesproken, de nieuwste EMI en immigratie de relatiecijfers komen zometeen binnen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En vandaag gaat het Groninger Museum weer open. Nadat het water vorige week bijna door de ramen naar binnen kwam. Ja. Dat er meer zometeen. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Put. Radio 1. Het NOS-journaal. Philips kwam vanmorgen met een winstwaarschuwing. Het afgelopen vierde kwartaal was teleurstellend. De inkomsten van Philips zijn bijna gehalveerd. De afdelingen gezondheidsapparatuur en licht... hebben last van de economische problemen in Europa. De landelijke storing bij de overchipkaart is voorbij... meldt beheerder TransLink Systems. Sinds gistermiddag was er een storing in het computersysteem van het bedrijf... en daardoor konden klanten hun abonnementen niet meer elektronisch ophalen. Maar nu schijnt het weer beter te gaan. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima zijn in Oman... voor een staatsbezoek van drie dagen. Dat bezoek werd vorig jaar uitgesteld, omdat het zo onrustig was in Oman. Volgens minister Rosentaal is daar sindsdien veel vooruitgang geboekt. En in Pakistan zijn zeker 25 doden gevallen bij een bomaanslag. Tientallen mensen raakten gewond. De bom ging af op een markt in een plaats niet ver van de grens met Afghanistan. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Sven Kokkelman. Immigratie en emigratie zijn in 2011 tot een recordhoogte gestegen. Blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Korten op, pensioenen is nergens voor nodig, vindt de PVV. Pleidooi van de afvalbedrijven verplicht grote steden om afval te scheiden. En het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is bijna twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens vanochtend in de Meren. Met een ontnuchterende boodschap. Tanken wordt nooit meer goedkoop. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl De immigratie en emigratie is in 2011 tot een recordhoogte gestegen... blijkt uit cijfers van de bevolkingsgroei van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2011 kwamen er 72.000 inwoners in Nederland bij. Jan Latte, goedemorgen. U bent de demograaf bij dat CBS. 72.000 mensen erbij. Is dat veel eigenlijk? Um, het, is, uh, het zorgt er toch voor dat we langzaam afstevenen op uh, 17 miljoen inwoners. Dat verwachten we in 2016 te bereiken. Ja. Um, en belangrijk bij die groei is uh, natuurlijk aanwas, maar ook uh, immigratie. En we zien uh, afgelopen jaar, hebben we drie belangrijke dingen gezien. Ja. Dat is uh, immigratie is naar een nieuwe hoogte gestegen. Uh, we zien dat het aantal baby's uh, nu aan het dalen is. En wat ook heel erg opvallend is, is toch. Uh, we hebben minder mensen in het land, zijn er overleden... terwijl we eigenlijk steeds meer ouderen hebben. Een verpante ontwikkeling, het betekent in gewone woorden... we worden weer met z'n allen een stuk ouder. Ja, die 72.000 mensen erbij, wie zijn dat? Um, de, de toestroom is uh, ook anders aan het worden er is nog steeds een hele grote toestroom uit Oost-Europa Polen plus 19.000 uh, immigranten, er gaan ook mensen terug maar de immigratie is op 19.000 uh, zo hoog is het de jaren daarvoor niet geweest we zien ook toestroom uit Zuid-Europa dus belangrijke uh, uh, ontwikkelingen zijn dat we nu zien stromen vanuit het zuiden en vanuit het oosten van Europa dus niet zozeer meer Marokko of Turkije, maar wel Europese landen. Juist, want dat wou ik vragen. Want uit cijfers van de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, blijkt dat het aantal asielzoekers juist weer eh, terugloopt, zal ik maar zeggen. Dus dat zijn niet dezelfde mensen, voor de duidelijkheid. Nee, dat zijn niet dezelfde mensen. Het is ook de verandering in de toestroom op dit moment is eigenlijk dat we uh, mensen krijgen die in Nederland uh, werk zoeken, die komen hier studeren. Dus Europeanen die hun kansen nog steeds in Nederland zoeken, omdat het in Zuid-Europa minder is. Hè. U weet daar ook, de jeugdwerkloosheid enorm hoog, uh, Oost-Europa, de lonen laag. Ja, dan, dan biedt Nederland tot, tot nog toe nog altijd kansen. Ja, 72.000 mensen uh, erbij, uh, dat is uh, desalniettemin toch iets minder dan in 2010. Um, is ietsje minder. Uh, het volgende jaar, tweede, of dit jaar, 2012, zal het ook ietsje minder zijn. Uh, maar het blijft ongeveer die 60.000 tot 70.000. En dat betekent dat Nederland nog steeds een groeiland is. Nederland blijft ook een immigratieland. Ja. Ik wil wel even zeggen, het zijn toch de belangrijke dingen. We zien nu voor het eerst ook een beetje een effect... van economische conjunctuur, van crisis op dalende geboortecijfers. We hebben een tijd lang al gedacht van... Dat gaat effect krijgen. We hebben nu gezien uh, 2011 inderdaad 180.000 baby's. Het jaar daarvoor was het nog 184.000. Dus we zitten in een neerwaartse lijn. En dat is toch uh, te wijten voor een belangrijk deel aan de crisis. Ja, want als de economische vooruitzichten niet zo uh, rooskleurig zijn... dan beginnen men mensen minder makkelijk aan kinderen of uh, aan, mi aan minder kinderen. Uiteraard. Er zijn mensen bij waarvan hij zijn baan verliest. En dan denkt zij van nou ja, dan moet ik een baan gaan zoeken. Hè. Dat hebben we ook laatst gehoord. Uh, de Mensen moeten flexibel blijven en dan zijn kinderen soms hinderen, dus even voor sommigen wordt dat uitstellen. Juist. Gaan er ook mensen het land uit eigenlijk? Want we hebben het over de immigratiecijfers gehad en over de natuurlijke ja. bevolkingsaanwas. Maar vertrekken er ook mensen uit Nederland? Er, ja, het is continu. Dat is eigenlijk ook het fenomeen wat we nu zien. Een hoge mobiliteit, zou ik het eerder willen noemen. Er komen meer mensen dan ooit. Maar er gaan ook meer mensen dan ooit. Er is veel heen en weer gereisd tussen de landen. Uh, het saldo, de som daarvan, is inderdaad wel dat er extra inwoners in Nederland bijkomen. Maar. maar een immigratieniveau van 160.000 wil dus niet zeggen dat we 160.000 mensen nabij krijgen. Er gaan ook, afgelopen jaar was dat, 133.000 mensen weer het land uit. Per saldo als som een plus van 27.000 mensen Nederland. Eh, interessant dus ook weer om te zien van wie zijn dat, wat voor groepen kun je onderscheiden. En waar gaan ze heen? Ja, ja, maar ook, ook wie zijn dat als je ziet dat de geboren eh, Nederlanders... daar zitten we diep in de min wat betreft de, de migratiecijfers. Er gaan veel meer hier geboren weg dan er nog terugkeren. Daar zitten we op min 19.000 het afgelopen jaar. En als we dan een saldo hebben van plus 27.000... betekent dat in feite dat die gap ertussen, die afstand tussen die min 19 en die plus 27... dat zijn er 46.000, dat zijn nieuwe inwoners in het land. Nieuwe inwoners uit andere landen... Die zijn en niet geboren in Nederland. Dat betekent ook dat dat de groep is waarvan je verwacht dat ze zich ook aanpassen, gaan aanpassen in Nederland, dat ze hier integreren. Juist. Even resumerend. Er gaan dus steeds meer Nederlanders weg uit dit land. We krijgen ook steeds meer immigranten, met name uit de Europese landen, erbij. En het aantal nieuwgeboren baby's neemt ook af. Juist. Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Als dan de PVV in de Tweede Kamer ligt, dames en heren, wordt er niet gekocht op, gekort op de pensioenen. De Nederlandse Bank liet eerder weten dat van de 450 pensioenfondsen in Nederland er mogelijk 125 moeten korten. Maar dat is volgens de partij van Geert Wilders helemaal niet nodig. Ino van der Besselaar, goedemorgen. Goeiemorgen. U bent kamerlid voor de PVV. Waarom is dat niet nodig? Het is niet nodig omdat er in de pensioenfondsen meer dan 850 miljard aan vermogen zit. Ja, en daarvan zegt de Nederlandse Bank dat is niet genoeg. Misschien niet genoeg voor de pensioenvoorziening voor alle mensen tussen nu en over 40 jaar. Maar het is zeker genoeg om op de korte termijn in ieder geval de problematiek die we ondervinden... in de bijzondere situatie waarin we verkeren om die tegemoet te treden. Dat betekent dat je op dit moment, wat een bijzondere situatie is, niets moet doen. Maar, daarvan zeggen anderen dan weer, als je daar nu niks aan doet... zijn de tekorten in die pensioenfondsen straks zo groot opgelopen... dat, ik weet niet hoe oud u bent... Hoe oud ik, ben. ik ja. ben, 63. 63, nou u zult er nog van mee kunnen profiteren, maar mensen van 40 of daar beneden, eh, dan is de pot gewoon leeg. Ja, dat is onzin. Het zou waar zijn als er bij voortduring uit die pot geraakt wordt, maar waar ik het nu over heb is een bijzondere situatie voor de korte termijn. Uh, we hebben te maken met een situatie waarbij uh, de rente uh, gedurende een periode laag is als gevolg van enerzijds de bankencrisis, anderzijds de eurocrisis. En daarnaast hebben we te maken met het feit dat uh, daardoor de dekkingstraden van fondsen uh, laag blijven. Als de rente op een andere manier wordt vastgesteld. Het is dus ja. niet meer dan een boekhoudkundige wekenwijze. Uh, uh, Als de rente zou worden vastgesteld, wat vroeger was, op 4%, dan ja. zou er niemand een probleem hebben. Nee, maar nee. goed, die, re die rekenrente waar u het over heeft, die is ja. al aangepast door de Nederlandse bank. En daardoor ja. hebben de pensioenfondsen al meer lucht gekregen. En bovendien mag er maar 7% worden gekort. gekort. Ja, dat meer lucht is een beetje flauw. Want het eh, bedrijf waar ik een motie heb ingediend, overigens nog aangehouden, om dat eh, rekenrente over een geheel jaar te nemen, doet de Nederlandse bank, de minister zei dat het niet kon, doet, nou de minister, of doet de Nederlandse bank nu een voorstel om dat over de eh, voorafgaande drie maanden te doen. Ja, dat zet geen zoden aan de dijk. Ja. We zitten met een zeer lage rente van 2,7% ja. veroorzaakt door die uh, crisis. Ja. Uh, wanneer we met een iets hogere rente kunnen rekenen, en dat is helemaal niks bijzonders, dan. Over een periode van 40 jaar fluctueert die rente altijd. Ja. Uh, kan dit makkelijk ingehaald worden? Is er geen probleem ja. om nu, want dat zou heel vreemd zijn, om nu uh, in te grijpen en te korten? dan misschien over een aantal jaren de bovenwereld tot in de hemel groeien. Ja, goed, maar de Nederlandse Bank is met name ook uh, door uw partij... op de vingers getikt bij het ontstaan van de economische crisis... dat ze niet goed hebben zitten opletten, dat, dat ze hebben zitten pitten. Uh, ja. en, nou, en nou trekken ze aan de bel en zeggen ze die pensioenfonds... Uh, die moeten korter, want anders dan krijgen we straks een groot probleem. En dan zegt u helemaal niet onzin, de Nederlandse Bank zit ernaast. Ja, dat is ook dat zal ik u ook gelijk uitleggen waarom. Maar als we dadelijk toegaan naar een mogelijk nieuw pensioenstelsel. en misschien heeft u er ook wel kennis van genomen. dan ziet u dat gerekend mag worden met een rekenrente. die afhankelijk wordt van de te verwachte rendementen. Ja. Nou, als er iets ontzettend onduidelijk is, is wel het te verwachte rendement in ja. het pensioenfonds. Ja. Um, men schat toch in, de deskundigen, dat dat zou liggen tussen de 5 en de 8 procent. Ja. Als we nou eens de laagste stand aanhouden, die 5 procent. Ja. dan zouden de huidige pensioenfondsen niet zitten op een de gemiddelde dekkingsgraad van uh, rond de 95, ja. maar rond de 140, 150. Ja. Okay. Dan ziet u al dat het volstrekte onzin is wat men nu gaat doen. Stel nou dat de minister of het kabinet uh, op aanwijzing van de Nederlandse bank toch gaat ingrijpen... en die pensioenfondsen gaat dwingen om uh, minder uit te keren. Wat gaat u dan doen als PVV? Uh, nou, dwingen, uh, dwang is altijd een, een hele slechte zaak. Maar de minister om, uh, kan een aanwijzing geven? De minister kan een aanwijzing geven. Ik ga ervan uit dat de minister niet zo dom is om dat te doen. En als hij wel dom zo dom is in uw ogen? Nou, ik ga ervan uit dat hij niet zo dom is. En uh, daarnaast ga ik er ook van uit dat de pensioenfondsen hun verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van hun deelnemers. En dat ze zeggen, luister, wij kunnen dit, dit jaar in ieder geval, en dan praat ik over 2013, uh, makkelijk overbruggen zonder dat we aanmerkelijk hoeven in te grijpen. Het is niet niks dat mensen die dit land hebben opgebouwd ja. straks het gelag moeten betalen voor een... Uh, nou, ik zeggen, het ja. geld spanderen aan banken, het geld spanderen aan Europa, ja. terwijl zij de rekening... Te ja, de mensen die dit land hebben opgebouwd, die zijn al in de 80, ver in de 80, En de mensen die daarna kwamen, dat ja, zijn... Er hebben het nog steeds wel verplichtingen. Mensen in de Die moeten ook rondkomen. Absoluut, dat is zeker waar. Toch uh, Nog even terug naar mijn vraag, als er toch een aanwijzing komt. Wat gaat de PVV dan doen? Ik bedoel, gaat u ervoor liggen? Gaat u blokkeren? Ja, wij zullen... Zeker zolang, uh, zolang als mogelijk is uh, het blokkeren. We zullen ook proberen in de Kamer een meerderheid te verwerven om de systematiek, die eigenlijk alleen maar op papier bestaat, om die. Uh, uh, ...omgedaan te maken, zeker voor uh, de komende periode. Ja. En uh, ik begrijp dat er steeds meer mensen zijn die zeggen en het met me eens zijn... ...dat je in ieder geval, als het gaat over die rekenrente... Uh, ...niet uh, moet vasthouden aan wat ik maar steeds noem... ...het Russisch roulette spel van 31 december. Nou, De Nederlandse bank heeft al gezegd, drie maanden rente, ja. rente dat, dat mag. Uh, het gaat mij lang niet ver genoeg, we moeten veel verder terug... Ja. Een grotere periode betrekken. Want het heeft allemaal te maken met de economische crisis. Dus als die pensioenfondsen worden gedwongen om te gaan korten, gaat u daar voorleggen? Als, uh, als ze gedwongen worden om te korten, wat me niet uh, aan de orde lijkt, dan gaan we er wel voorleggen. Klopt. Ino van der Besselaar, PVV-Kamerlid, ik dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De politie van Groningen is op zoek naar een koningspython. Afgelopen vrijdag werd de slang achtergelaten... in een pakketje op de stoep bij een hotel. En de vraag is, mag je gevaarlijke dieren eigenlijk als huisdier houden? Reptiele-expert Walter Getroyer heeft het antwoord. Ja, in, in Nederland is het toegestaan om gevaarlijke geschatst dieren... dus huisdieren te, te houden. Maar je moet wel een aantal voorwaarden voldoen. En het belangrijkste daarbij is dat je moet zorgen... dat het dier geen schade kan berokkenen bij anderen... En in de praktijk komt het erop neer dat je dan een slang, een gifslang bijvoorbeeld... in een heel goed terrarium moet houden, waardoor niet kan ontsnappen. Een agressieve hondzaai eventueel moeten moeten melkkorven. Kortom, je moet er alles aan doen om te voorkomen dat jouw dier schade kan berokkenen bij anderen. En dan is het toegestaan. Anders het antwoord van de reptiele expert. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de meren. Slecht nieuws voor automobilisten. Prijzen aan de pomp met Roy Hirkens. Dat toch niet meer normaal, die benzineprijzen hè? Nee, dat is een drama tegenwoordig. Kilometerstand uh, is ingevoerd, ik kom hier uh, tanken bij een prijsvechter. Hier is het nog iets goedkoper... Nee, is geen prijsvechter. Nee. Dat sowieso niet, dat is geen prijsvechter. Als je naar een ander filiaal gaat, ben je al gauw zo'n 4-5 cent goedkoper uit. Okay. Dat is het kromme, dus het is wel één bedrijf, maar als je een klein pompje zoekt, ergens in een dorpje of zo, dan, uh, ja, dan ben je gewoon goedkoper uit. De benzineprijzen gaan ook niet meer medalen, zeggen deskundigen. Nee, nee. Nou ja, niks aan te doen. Hè. We moeten toch blijven tanken. Of allemaal hybride gaan rijden. Overweegt u dat om dat te gaan doen? Nee, nee. Openbaar vervoer misschien? Nee, want dat loopt nooit op tijd. 9 van de 10 keer. Dus dat wordt hem ook niet. Oké, okay, nou fijne dag vandaag. Is goed, zelfde. Tot ziens. De benzineprijzen hebben een recordhoogte bereikt. Een liter euro 95 kost nu zo'n 1,75 en een liter diesel 1,47. En die prijzen gaan niet meer zakken. Die gaan niet meer structureel zakken, nee, vrees ik. Erik de Vries, directeur van de Nederlandse organisatie voor de energiehandel en automobilisten. Prijzen zijn enorm aan het stijgen, vrijwel dagelijks met een cent. Ja, dat heeft meerdere oorzaken. En een van die oorzaken is dat er wat spanningen zijn op dit moment in het Midden-Oosten. Maar er spelen ook altijd andere zaken, zoals wat de voorraad hier is van het product bijvoorbeeld. Dus het kan ook nog per land weer verschillen. Maar in principe, ja, in de algemene zin, staat er gewoon druk op de prijzen. Het gaat slecht met de Nederlandse economie. En dus zou je verwachten dat de brandstofprijzen dalen. Ja, de Nederlandse economie speelt eigenlijk maar een marginale rol met betrekking tot de prijzen. Want het is gewoon een internationaal genoteerde prijs. Dus eigenlijk heeft de wereldeconomie ermee mee te maken. En in de wereldeconomie zie je dat landen als India en China steeds meer brandstoffen nodig hebben. Dus de vraag, de wereldvraag, die stijgt. Maar het is ook een economische wet dat op het moment dat er minder vraag is, en dat is in het geval van een economische neergang, dat dan de prijzen toch goedkoper worden. Ja, typisch genoeg zie je dat in Nederland, in ieder geval als je de cijfers bekijkt van de CBS tot en met september van 2011, meest, meer recente hebben we op dit moment niet, dan zie je dat de vraag ten opzichte van 2010 wat brandstof betreft nog niet gedaald is, typisch genoeg. Nee, Nederlanders laten de auto niet staan? Nee, de auto is in veel gevallen voor, voor Nederlanders gewoon een, een noodzakelijk iets dat ze nodig hebben voor hun werk. Daar worden toch de meeste kilometers voor. Gemaakt. en nou ja de werkloosheid is nog niet zodanig gedaald dat dat in ieder geval impact heeft op de vraag naar brandstoffen. Zal een toenemende stijging van die brandstofprijzen uiteindelijk wel leiden tot minder? gereden kilometers. Nou ja, er is net een onderzoek gedaan uh, door uh, Instituut uh, voor Mobiliteit en daar uh, zegt men dat dat slechts een marginaal invloed heeft. Pas als die prijs echt fors gaat stijgen, dus dan praat je echt over 20, 25 cent meer, dan gaan mensen voor een langere termijn, want daar praat je dan over als ze bijvoorbeeld de auto stil moeten laten staan of de auto weg moeten doen, zal dat impact hebben. Dus voorlopig nog niet. En blijkbaar is het openbaar vervoer of andere alternatieve brandstoffen nog niet echt een alternatief? Nee, mensen moeten dat echt gaan calculeren gaan berekenen. En ja, dat is nog lang niet zo, uh, zo makkelijk. En mensen zijn ook, ja, zeg ik dan, uh, als uh, uh, psycholoog in de dop, bij mensen zijn natuurlijk ook gewoontedieren. Ze zijn ook heel erg gewend aan hun, uh, hun voertuig. Gaat op de lange termijn dan tenminste de benzineprijs toch nog wellicht een keer dalen? Nee, waarschijnlijk niet. Want er zijn ook andere factoren die spelen. Een hele belangrijke factor, want dat bepaalt nog steeds het grootste gedeelte van de prijzen, dat zijn de accijnzen en, en de BTW, die erbij zit. Dus de overheid die, uh, die haalt nog steeds het grootste gedeelte binnen. En elk jaar stijgt dat, uh, dat aantal accijns, of tenminste het bedrag aan accijnzen uh, per liter wat wordt binnengehaald door de overheid. Dus ja, er is eigenlijk alleen maar uh, een weg omhoog. Is dat niet een taak voor de overheid om daar eens een keer wat aan te gaan doen dan? Ja, de overheid die heeft ook, moet ook zijn budget rondkrijgen. Nou zit ik gelukkig niet aan die kant van de tafel. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel iets wat speelt. Uh, Accijns is een onderdeel van feitelijk het hele prijsbeleid rondom mobiliteit. En ik verwacht wel dat wellicht dit kabinet of een volgend kabinet daar weer over na gaat denken. Over het, ja, de kosten per kilometer. En dat kan ook op een andere manier worden berekend dan via accijnsen. Voor de automobilist is het wellicht een sombere conclusie. De prijs van benzine gaat nog lang niet omlaag, zei Roy Hirkens. Straks de rijkste man van Ierland is failliet. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 2007. Willen we naar de Dam? Willen we naar de Dam? Dan gaan we naar de Dam! Ja, Op 10 januari deze dag dus in 2007, overlijdt oud-FNV-bestuurder Herman Bode. Volgens velen de laatste echte arbeidersvakbondsman van Nederland. En volgens Jan Reinissen van de SP een man van wie ook vandaag de dag nog veel geleerd kan worden. Zolang deze wereld daar zal er nodig zijn dat er mensen zijn die voor belangen willen opkomen. Ja, hij kwam uit Twente. En hij is uh, volgens mij als een jonge jongen, jongen als 14 jaar of zo is hij begonnen in de textiel. Hij is eigenlijk van, van een hele gewone jongen uh, vanuit het textiel uh, via de metaal opgekomen in de vakbeweging. En daarna een, een grote nationale persoonlijkheid geworden, die, waar heel veel mensen veel, heel, heel erg veel respect voor hadden. Herman Bode was een sociaal bewogen man. Uh, zette zich enorm in voor solidariteit. Maar dan met het nadruk op zette zich in. Hij deed ook echt wat. Hij, hij was niet bang voor de, om de strijd aan te gaan met. Mensen met andere opvattingen die uh, ja, dachten dat ze ten koste van werknemers, arbeiders heette dat toen nog gewoon, uh, konden opereren. Dus ook als het kabinet met voorstellen kwam om bijvoorbeeld de eigen risico in te voeren in de gezondheidszorg, stond hij vooraan om dat tegen te protesteren. Willen we naar de Dam! Willen we naar de Dam! Dan gaan we naar de Dam. We. Ik geloof dat in de rij. Uh, uh, stakende arbeiders bijeen waren en er waren net ook die krakersrellen dus het moet hij in de jaren 80 geweest zijn en uh, ja, die stakers mochten dus geen demonstratie houden door de stad omdat ze bang waren dat dat met die krakersrellen vermengd zou worden en dan uh, een genie zou opleveren die niet meer te beheersen was maar uiteindelijk zijn ze wel naar de dam gegaan omdat ja, iedereen vond wat we nou krijgen wij willen die demonstratie houden, we staan voor ons recht en dat honoreerde hij dan Nee, hij is uh, de, tot het allerlaatste aan toe strijdbaar gebleven. Ik geloof dat hij ook nog actie gevoerd heeft tegen de herindeling van zijn gemeente... daar ...ergens de Meren, als ik me niet vergis, bij Utrecht. En dat heeft hij ook op een vreselijk strijdbare manier gedaan. Nee, hij is echt tot het eind aan toe is actief gebleven en maatschappelijk betrokken. Daar ben ik vast en overtuigd. Het is sterker, dat weet ik gewoon. Ik denk dat het een zegen zou zijn voor de vakbeweging ten dagen... ...wanneer de mensen van de werkvloer dat weer veel meer te zeggen zouden hebben dat de leden van de vakbonden ook, ook uh, ja, de, de, de belangrijkste stem zijn binnen de vakbond. Zo hoort het toch eigenlijk te zijn. En ook als je nou ziet hoe dat met dat pensioenakkoord is gegaan... want het is toch eigenlijk allemaal heel erg raar gegaan... dat de meerderheid van de leden het afwijst... maar dat het toch door de leiding wordt aangenomen. Dat, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat onder Herman Bode ooit had kunnen gebeuren. Jan Marijn is over het overlijden van oud-FNV-bestuurder Herman Bode... deze dag in 2007. Categories. grease Grease De pipets met ABC 7 voor 10. We gaan naar Ierland, waar de rijkste man van dat land failliet is. Sean Quinn is in de jaren 70 zijn imperium begonnen met 100 geleende ponden. In 30 jaar tijd wist hij dat geld om te zetten in miljarden. Maar nu is de miljardair dus failliet. Correspondent Mario Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die man failliet? Um, wel, hij heeft met vuur gespeeld... Um... Die man, er bestaat een direct verband tussen die man en de problemen waar Ierland vandaag in zit. Uh, dus die is begonnen met 100 pond, inderdaad, in de jaren 70, op de steengroeven van zijn, uh, van zijn familie. Uh, daar heeft hij uh, een kleine zaak opgericht en dat is uitgegroeid tot een echt een enorm imperium, uh, in veertien landen. Dus die man heeft hotels opgericht, uh, heel veel vastgoed aangekocht, um, is in plastic en glas beginnen handelen. Um, maar hij wou steeds meer en meer, dat, dat geeft hij ook zelfs schrift toe, dus is hij uh, steeds meer aandelen beginnen kopen in de Anglo-Irish Bank. Uh, dat is een Ierse bank voor projectontwikkelaars. Ja. En uiteindelijk had hij daar een uh, vierde van in handen. Maar toen de Ierse ja, vastgoedbubbel helemaal uit elkaar is gespat een aantal jaren geleden. We um, raakte die bank zeer zwaar in de problemen. En natuurlijk ook Sean Quinn, die zijn leningen niet meer terug kon betalen. Juist. Dus eigenlijk gaat zijn uh, uh, economische curve, zal ik maar zeggen, gelijk op dat met die van het land. Omdat hij in die bank heeft geïnvesteerd. Dus toen het met Ierland slecht ging, met de economie slecht ging, ging het dus ook met zijn geld uh, slecht. Ja, hij is een beetje de belichaming wel van uh, de Keltische tijger en alles wat ermee fout gelopen is achteraf. Dus uh, ja, die man is zeer groot geworden door vastgoed aan te kopen. En uh, net zoals de rest van het land heeft hij daar heel veel in geïnvesteerd. Mm -hmm. Maar natuurlijk bij hem ging het om miljarden. Dus uh, het is uh, zeer falikant afgelopen toen uh, de vastgoedprijzen helemaal in elkaar zijn gezakt hier. Juist. En is, is dat hele kapitaal echt totaal in rook opgegaan? Of heeft hij hier en daar nog wat dingen weggesluisterd naar bedrijven in het buitenland? Nou hier en daar. Uh, er wordt vermoed dat hij nog uh, ongeveer 70 bedrijven en investeringen heeft Hoeveel? in het buitenland. <laughs> Hoeveel? 70. Ah, oh, oké, okay. oh ja. Ja, ja, dus uh, in veertien verschillende landen ja. en uh, de, Ierse belast, de Ierse overheid die probeert die natuurlijk te recupereren nu, maar telkens daar een poging toe wordt ondernomen dan komt er plots een of ander bedrijf uh, de Ierse overheid een hak zetten en als je dan gaat kijken naar die bedrijven, die zijn gevestigd in ja toch wel vreemde landen als de Britse Maagdeneilanden en Belize uh, en daar blijkt dan een neefje of een schoonzoon of een ander familie het van Schoenco achter te zetten dus ja, op die manier probeert hij probeert eigenlijk ...te voorkomen dat Ierland nog aan zijn, zijn geld kan recupereren. Juist. En hoeveel van dat uh, geschatte vermogen van die miljarden is er nog over? Wel, hij zelf zegt dat hij nog uh, zo'n 15.000 euro en een oude wagen bezit. <laughs> ja, en, en in werkelijkheid is dat... Ietsje meer um, waarschijnlijk via die andere bedrijven of niet? meer, het zal toch nog altijd om een, een paar miljoenen gaan. Ja, ja, absoluut, op zijn minst, op zijn minst. Maar goed, desalniettemin de metafoor, de personificatie van de Griekse opmars... in economische zin, is dus met eigenlijk het land uh, in, uh, in elkaar gestort. Ja, en uh, daarom wordt hij ook uh, absoluut gehaat in Ierland nu. Uh, natuurlijk, hij houdt de Ieren ook een beetje een spiegel voor... want toen ze tien jaar geleden zelf allemaal... Helemaal gek werden van dat vastgoed. Um, maar nu moet, uh, moet elke Ierse belastingbetaler eigenlijk zeer zwaar uh, betalen voor die man. Juist. Um, want al zijn schulden zijn overgenomen door de, door de overheid. Dus van de trots van het land, de paria van de belastingbetaler. Absoluut, ja. Deze um, Sean Quinn. Ik dank je wel, Mario Daneels, correspondent daar in uh, Ierland. Tot de volgende keer. Tot dan. Dames en heren, straks. Grote steden moeten worden verplicht om afval te scheiden. En het Groningen Museum gaat vandaag weer open na alle wateroverlast van de afgelopen dagen. Zometeen na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie. FedEx Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Zijn er nog speciale acties in deze maand, januari? Volop, 50% korting, 2 halen, 1 betalen, 10% korting. Het houdt niet op! De Dolly Dodds uit Myanmar. En een januari-maand om van te smullen. Het ziekenhuisdieet, 5 kilo in 5 dagen. Je eet dan gewoon wat je ziekenhuis eet. En dan val je zoveel <lacht> 5 <vijf> kilo af. Waar wijst de televisiegids me op voor vanavond? Degids.fm. Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.